Ook zouden de auto's door extra's zoals een boordcomputer... en kentekenscanner veel duurder worden dan begroot. Minister Opstelte zegt dat hij geen aanwijzing heeft... dat de aanbesteding niet goed is verlopen. Maar hij wil iedere twijfel uitsluiten. In Griekenland is er nog geen zicht op een oplossing van de politieke crisis. Oppositieleider Samaras wijst de oproep van premier Papandreou af... om een regering van nationale eenheid te vormen... om samen de financiële crisis op te lossen.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 In een verklaring schrijft het ministerie dat ze daar niet voor zullen worden gestraft. Ook vandaag zijn er in de stad Homs bij protesten tegen president Assad weer doden gevallen. Volgens inwoners en activisten kwamen zeker dertien mensen om toen tanks het vuur op demonstranten openden. In Saudi-Arabië zijn zo'n drie miljoen moslims samengekomen op en rond de berg Arafat voor het begin van de Hajj, de jaarlijkse bedevaart.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 De Haagse rechtbank heeft nu het faillissement over het festival uitgesproken. De Malaise voor Feyenoord houdt aan. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 1-0 van NEC... door een vroeg doelpunt van Nick van der Velde. Feyenoord werd op de ranglijst gepasseerd door Heerenveen. De Vriezen wonnen het uitduel van Roda met 2-1 en staan nu zesde. Verder werd gespeeld NAC Vitesse 1-0 en RKC Groningen 1-1. Op het NK schaatsen in Heerenveen was het vandaag de dag van Thijsje Oenema. De Friesin gold niet als favoriet, maar won zowel de 500 als de 1000 meter. Ook de titel op de 3 kilometer ging naar een outsider. De 17-jarige Pien Keulstra troefde alle concurrenten af en werd de jongste schaatskampioene ooit. Bij de mannen won Jan Smekens de 500 meter. Op de 1000 meter was Stefan Groothuis de sterkste. Het weer, vannacht Opklaringen, er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 graden in het zuiden en 4 graden in het noorden. Morgen in het binnenland veel zonnige periode, het wordt zo'n 14 graden. De dagen erna blijft het droog met af en toe wat zon. Wel daalt de temperatuur naar een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Als ik zeg je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamcold.com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 Als Hans Spekman tot voorzitter van de PvdA wordt gekozen... zou de partij hem dan ook kleedgeld geven? Een hele goede zaterdagavond en welkom bij deze editie van Met het Oog op Morgen. De politieke ontwikkelingen in Griekenland... zijn de laatste 24 uur wat moeilijk bij te houden. Maar de laatste stand van zaken schijnt te zijn... dat er toch geen regering van nationale eenheid komt. Want oppositieleider Samaras wil eerst premier Papandreou weg hebben. Wim van den Kamp zit in het Europees Parlement... in één fractie met de partijgenoten van Samaras. Thijs Berman in één fractie met de geestverwanten van Papandreou. En ze kruisen hier straks de degens. De rode vlag heeft hij door een roze exemplaar vervangen... hij heeft zich met de katholieke kerk verzoend... en is tegenwoordig streng tegen abortus. Daniel Ortega, links tieneridool idool van rond 1980... wil morgen opnieuw tot president van Nicaragua worden gekozen. Mannen in krijtstreep en vrouwen in powerdress... bevolken de film Margin Call. Een Hollywood kraker over een bank die weet dat de ondergang nadert, maar zijn klanten nog even zoveel mogelijk junk-obligaties in de maag splitst lijkt het op wat zakenbanken als Lehman Brothers in 2008 in het echt deden. En het is op de kop af 50 jaar geleden... dat de naam van Sean Connery werd bekendgemaakt... als hoofdrolspeler in de eerste James Bond-film Dr. No. Nu is Skyfall met Daniel Craig in de maak. Reden voor het oog om de beste James Bond-muziek... van de afgelopen halve eeuw te draaien. U hoort de keuze van DJ Erik de Zwart... volkskrant Floortje Smit... Kabouretje Tel en minister Bram Moscovic. Maar allereerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 5 november. De onzekerheid over Griekenland duurt voort. Premier Papandreou zit er nog steeds en probeert nu weer een regering van nationale eenheid te vormen. Maar de oppositie lijkt daar geen trek in te hebben. Die ziet liever dat Papandreou opstapt en verkiezingen uitschrijft. En dat geluid hoor je ook steeds meer op straat. Maar uit de euro stap en terug naar de drachmen... nee, dat ziet Jorgos met de pet ook weer niet zitten. Een enorm verkeersongeluk in het zuidwesten van Engeland... heeft gisteravond tenminste zeven mensen het leven gekost. Bij het ongeluk op de M5 waren 34 voertuigen betrokken... waaronder een aantal vrachtwagens. Het is een van de grootste verkeersongelukken uit de Britse geschiedenis. Auto's en trucks vlogen in brand en er deden zich meerdere explosies voor. Getuigen konden alleen maar toezien. Er was een paar minuten die het zo oud waren, want we waren gewoon en wachten. Er was niets we konden doen. Really. De oorzaak van het ongeluk is nog steeds onduidelijk. Het was donk, wet en er was fog in de area. Er hing dus mist. Maar de oorzaak wordt ook gezocht bij vuurwerk dat op een rugbyterrein naast de snelweg werd afgestoken. Het kan wel, natuurlijk. Iemand mag wel een look hebben, want het was een heel groot display, denk ik. Het weekendverlof voor gevangenen gaat op de schop. Als het aan staatssecretaris Fred Teven ligt... mogen gedetineerden er alleen nog uit als ze zich netjes gedragen. Door bijvoorbeeld niet uh, mede gedetineerden te lijf te gaan... door bijvoorbeeld niet uh, je onfatsoenlijk te gedragen tegenover personeel. Kortom, als boef de baaiers in en als gentleman er weer uitkomen... De advocaten zien het niet zitten en daar hebben ze meer dan één reden voor. Het is echt gevaarlijk, het is onverstandig, het is niet-humaan... het is corruptiegevoelig, het is manipulatief gevoelig, het is ondoordacht. RTL Niels memoreerde ook nog even het verloren gegaan tijdperk van de disco. De verlichte dansvloer, de disco Bol, het glaasje Bessensju. Het is er niet meer, net zo min als het haar van verslaggever Koen de Recht. Tja, Koen, dat was in die tijd toch wel anders... Weet u het nog? Elke zaterdag naar de disco. Met je haren in de gel en een glas besje aan de bar. De hele avond kijken naar mensen die wel durfden te dansen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Advocaat Bram Moskwitsch. Goedenavond meneer Van Wezel. Hoe vaak gehoord deze muziek? Ja, 100, 200, 300 keer. Uh, het kan ook 500 keer zijn. Wat is er zo mooi aan? Ja, dat, dat, dat ja, laat ik zeggen, die tune die vertegenwoordigt zo'n beetje alles uh, voor mij wat met James Bond te maken heeft. Hè. Dus uh, mooie auto's, spannende films, uh, niet zelden ook mooie dames, uh, casinos, uh, spanning, uh, t, ja, noem, noem het maar op. Ze zijn aan film 23 toen nu. Hoeveel ja. heeft u er gezien? Ik heb ze allemaal gezien, meneer Van dat is, dat, dat is, uh, ik, ik ben heel slecht in namen, maar ik kan u verzekeren dat ik ze allemaal heb gezien. En komen er mooie auto's in voor? Sinds het jongetje man werd, uh, ben ik uh, verliefd op het merk Aston Martin. En iedereen die een beetje van James Bond films weet, die weet dat uh, die auto's daarin voorkomen. Dus ik kan me hard ophalen. Het begon met een DB5, een van de meest mooie auto's die gemaakt zijn door Aston Martin, uh, tot en met de laatste nieuwe. Dus ja, ik kan mijn hart in ieder opzicht ophalen. En die mooie vrouwen? Dat is bijzaak geworden, dat begrijpt u wel, is het diplomatieke antwoord. Maar het is wel waar. U heeft een uh, plaat uit een van die films voor ons uitgekozen. Wel Welk is het geworden? Het is Goldfinger geworden, uh, ook omdat, uh, als ik goed heb, uh, Shirley Bessie uh, de vertolkster is. En die heeft sowieso een prachtige stem. En ook wel een beetje spannend nummer, vind ik. <tied> Cold finger. He's the man, the man with a midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart. Goldfinger van Shirley Bassey. De keuze van advocaat Bram Moskowitz. Straks nog veel meer muziek uit James Bond films. Het verandert met de minuut, maar de laatste stand van zaken in Athene is... de linkse PASOK-partij wil een kabinet van nationale eenheid... liefst onder leiding van de huidige premier Papandreou... De nieuwe democraten die in de oppositie zitten... spelen het spel niet mee en eisen vervroegde verkiezingen. Thijs Berman is fractieleider van de PvdA in het Europees Parlement... en Wim van der Kamp delegatieleider van het CDA. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, hoe volgen jullie allebei de ontwikkelingen in Athene? Eh, meneer van der Kamp, moet u het gewoon via de media doen... of heeft u een binnenlijntje? Beide. Uh, ik, Met, doe het, ja? ik doe het in eerste instantie via de media... Ook al omdat we deze week in Nederland uh, waren. Ja. Maar we hebben bij de grote EVP-fractie in Brussel ook Griekse medewerkers. En dat wil nog wel eens wat uh, directe informatie opleveren. En hoe zit dat bij de socialistische fractie in het parlement, meneer Berman? Heel soortgelijk. We hebben natuurlijk Griekse collega's, daar praat ik mee. En ik sms met vrienden in Athene. Wie zijn die vrienden in Athene bijvoorbeeld? Ja. Ah ja, zoals wie? Nee, dat zeg ik niet. Ja, ja. Dat wilde hij niet. U kent ook regeringskringen? Nee, nee, u niet, hè? Want u, uw partijgenoten zitten in de oppositie, meneer Van der Kamp. Ja, ja ik, ik, uh, ik uh, hoef me daar gelukkig niet op te beroepen, nee. Meneer, meneer Berman, wat, wat, wat zeg je eigenlijk tegen Griekse collega's tegenwoordig? Uh, Schalt je ze uit, zoals hier veel op straat voorkomt uh, tegen Grieken? Of uh, heb je medelijden met ze juist? Wat, wat doe je met ze? ja, kijk, die regering die doet met de moed der wanhoop een, hij voert zo'n ongelooflijk zwaar programma uit... waar je zeker als so socialist nooit aan had willen denken. En dat is zo verschrikkelijk zwaar dat je inderdaad alleen met mededogen naar ze kan kijken, volgens mij. Heeft u dat mededogen ook, Wim van der Kamp? Ja, tot op zekere hoogte, zeker. Tot op ik, zekere hoogte, dus niet heel hoog. Nee, maar ik, ik, ik, ik heb er geen enkele moeite mee om te zeggen dat ik uh, oprecht overtuigd ben dat... Uh, ...sociaaldemocraat uh, papandreou zijn best doet. Maar? Hij moet ook... Uh, nou, niks te maar. Uh, hij moet veel uh, rommel opruimen van het vorige kabinet. Want dat waren uw partijgenoten, hè? dat vorige kabinet... Ja. ...dat al die rommel heeft aangericht. Nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat zij de enige zijn... ...want de Griekse, de Griekse cultuur van uh, te ruim leven... ...en uh, te weinig op je begrotingsdiscipline letten... Dat, uh, ja. dat zat in het verleden bij al die politieke partijen. Maar de Nieuwe Democratie-partijgenoten hebben daar ook volop aan meegedaan, toch? Ja, absoluut. En uh, dat is zeer te betreuren en uh, praat ik ook niet goed. De hele cultuur in, in Griekenland, uh, politieke cultuur... is natuurlijk totaal anders dan in het uh, Calvinistische Nederland. Hmm. En uh, ja, daar plukken we nu de zure vruchten van. Zijn de keus waar de Grieken nu uh, voor staan, Thijs Berman, schijnt te zijn nu zonder verkiezingen een nationale eenheidsregering vormen. Dat wil de PASOK-partij van Papandreou. Of uh, nu eerst verkiezingen houden en dan, dan kijken wat er dan gebeurt. Dat willen de nieuwe democraten. Wat zou beter zijn? Nou ja, kijk, als je nu verkiezingen gaat organiseren, dan staat het parlement stil, dan staat de regering stil, terwijl daar een noodplan zo snel mogelijk moet worden ingevuld en uitgevoerd. De details moeten uitgewerkt en de Grieken moeten gewoon verder met dat noodplan, willen ze ooit uit de financiële ellende komen. Dus verkiezingen nu lijkt mij heel onwenselijk en dat vindt de regering van Papandreou ook zeer onwenselijk. Het probleem is alleen dat uh, Antonis Samaras, de oppositieleider, Papandreou een gevaar voor het land noemt. Nou ja, iemand die een gevaar voor het land is. Daar vorm je geen een regering van nationale eenheid mee. Alleen dat... Goed, dus dat, daar staan we nog ver vandaan. En deze Samaras die wordt wel ontzettend onder druk gezet... want dit soort uitspraken en weigeringen om zo'n regering te vormen... die deed hij zonder zijn, uh, zijn eigen uh, uh, fractiegenoten. Ja. En die zijn er bood op hem. Dus het kan nog best veranderen, maar makkelijk is het niet. Dat blijkt wel. Wim van den Kamp, u bent uh, min of meer partijgenoot van oppositieleider Samaras. Dus kunt u uitleggen waarom hij het zo hard speelt? Waarom hij zegt, eerst verkiezingen en ja, dan wil ik eigenlijk de macht? Kijk, hij heeft een, een bijzonder politiek verleden. Eerst een kleine partij voor zichzelf opgericht. Later tot de, tot de nieuwe democratie toegetreden. Uiteindelijk partijleider geworden. Ik, ik hoop, en dat is ook de boodschap die wij aan de Griekse collega's hebben meegegeven dat hij uiteindelijk toch uh, kiest uh, voor een nationale regering. En niet voor die verkiezingen? Nee, ik ben het met Thijs Berman eens. Uh, kijk, heel Europa, maar zelfs heel de wereld... Uh, kijkt op dit moment naar Griekenland. Als men daar nu nog eens weer twee, drie maanden... Uh, een verkiezingscampagne gaat voeren... met alle Griekse emoties van dien... en nou ja, we hebben gezien de afgelopen dagen... dat die, dat die heel hoog kunnen oplopen... Aha. Uh, misschien zou het een uitweg zijn, en dat zou mijn voorkeur hebben... dat je ja. zegt van nou, we maken een, uh, een nationaal kabinet van deze twee grote partijen. Uh -huh. Want de ernst daartoe, die, die is absoluut aanwezig. Zij, zij, zij, zij liggen eigenlijk al in de ja. afgrond. Maar ja, die Griekse emoties, hè, dat komt er altijd tussen. <lacht> uh, meneer ja. Berman, zou het niet beter zijn als pap Andreu een stap opzij zet... en ruimte maakt voor een andere sociaaldemocraat... die wel acceptabel is voor de oppositie... Ja, hij heeft vandaag gezegd dat hij bereid is om op te stappen als de eenheidsregering er komt. En dan zou dus Evangelos Venizelos, de huidige minister daar in de plaats komen... Als premier. Althans, dat is zijn bedoeling. Of dat dan gebeurt is maar de vraag. Het is allemaal ongelooflijk ingewikkeld om hier tot enige stappen te komen. Het hangt ook niet alleen van de politieke partijen af. Maar ook van bijvoorbeeld de vakbonden. Die zich verzetten tegen elke hervorming. En dat is wel een probleem. Want natuurlijk moet je sociale rechten niet ondermijnen onder invloed van deze crisis. Dat zou heel dramatisch zijn voor heel Europa trouwens. Maar je moet natuurlijk wel die arbeidsmarkt daar. Iets versoepelen. Bedoel, er zijn, er zijn van 30 beroepen waar je niet zomaar in kan stappen. Nou, dat is niet goed als je werkgelegenheid wil, wil creëren. Dus er zijn heel veel zaken die. ...op te lossen zijn, daar heb je de vakbonden mee nodig. Dus het hangt niet alleen van de partijen af, want dat is een enorm zwaar programma... ...en dan is een regering van nationale eenheid beter, ook als je die vakbonden mee wil krijgen. Uh, laatste vraag voor Wim van der Kamp. J jullie kennen beide de, de hoofdrolspelers, maar ja, staan toch ook een beetje op afstand vanuit Brussel. Geeft het een machteloos gevoel om toe te zien dat die Grieken er nou niet uitkomen... ...en misschien heel Europa meesleuren? Nee, nee. Ik, ben, ik, ik, ik ben eerder geïrriteerd dan, dan machteloos... Uh, kijk, we hebben veel lijnen met Griekenland, uh, zowel informeel als formeel, zowel in Brussel als in Athene. Het is zaak dat er een, uh, op zo kort mogelijke termijn een regering van nationale eenheid komt. Als beide partijleiders dat niet willen dan zou inderdaad, ben ik met Thijs Berman eens... want laten we alsjeblieft naar een oplossing zoeken... een derde man en wellicht de huidige minister van Financiën... de, de premier zijn die die overgangsregering kan, kan vormen. En ja, laten we dan proberen om de zaken op de rails te krijgen. En ja, verkiezingen van een overgangsregering... dat kan ook over een jaar of anderhalf jaar... Maar niet op dit moment, terwijl de wereld in brand staat. Nou, morgen nemen de ontwikkelingen in Athene waarschijnlijk weer een hele andere wending. En nou, dan praten we er misschien weer over door Thijs Berman en Wim van den Kamp. Allebei hartelijk bedankt. Tot u dienst. Dank je wel. En, dan, dan, en ja, dan nu weer muziek uit een James Bond-film. Erik de Zwart is discjockey bij Radio Veronica... en zelfstandig ondernemer en Bond-fan. En uh, al heel lang Bond-bewonderaar, meneer de Zwart. Ja, toch wel een paar jaar inderdaad. Uh, dat vind ik toch wel al de, de allerleukste ja, sequence eigenlijk die ooit gemaakt is. En het is natuurlijk denk ik, ook wel zo'n beetje de langlopende. Wat was de eerste film die u zag? Ik, ik heb ze allemaal gezien. Ik weet niet hoe oud ik was. Maar volgens mij de allereerste die ik in de bioscoop gezien heb als 14-jarig jongetje was. On Her Majesty's Secret Service. En welk meisje ging met u mee naar de bioscoop? Nou, ik, volgens mij, dat weet ik niet meer. Ik, ben, ik was wel erg jong in ieder geval. Ik weet wel dat Diana Rick speelde in die film mee. En het was uh, George Lazenby, de man die eigenlijk het kortste James Bond is geweest. De 23e komt eraan. Skyfall. Weer naar de bioscoop. Ja, zeker. Uh, ik probeer ook altijd uh, de filmmaatschappij te gek te krijgen om uh, bij de première's uh, aanwezig te zijn. Dat vind ik dat, dat, dan kom je nog wel eens in een hoofdrolspeler tegen. Dat is wel een paar keer gelukt. Dus, uh, Weer proberen. Dat ben ik... Ja, ik ben Roger Moore heb ik een keer een handje mogen geven. Ik heb uh, um, hoe heet hij nou, die voor uh, onze huidige dancebond, Piers Boston? Dat ook bijzonder Piers was het inderdaad. Precies. En Q heb ik een keer een handje mogen geven. Dat was ook wel bijzonder. En wat is de mooiste bondmuziek wat u betreft? Ik vind bijna alles eigenlijk wel van die films wel mooi, die thema's en dergelijke. Maar de meest recente eigenlijk die met het meest hebben aangesproken, dat is die van Casino Royale. En dat is Chris Cornell met You Know My Name. life do you know what you give i'll tell you won't like what it is when the storm arrives would you be seen with me by the merciless eyes i've deceived van Erik de Zwart van Radio Veronica. You know my name, heette dat uit Casino Royale. De bevolking van Nicaragua kiest morgen een nieuwe president. Nou ja, een nieuwe. Het staat eigenlijk al vast dat de oude president wordt herkozen. Hij heet Daniel Ortega en de wereld kent hem sinds eind jaren 70, begin jaren 80... ...toen hij de Sandinistische rebellen tegen dictator Somoza aanvoerde. Nou, zijn fans die zetten toespraken van hem op YouTube met de volgende muziek eronder. Estamos pensando la democracia. Estamos pensando las empresas. Estamos pensando en los partidos políticos. Ja, Spaanse gitaar. De verkiezingscampagne van Daniel Ortega was dat een indrukker van althans. Ik ga praten over die verkiezingen morgen met Hans van Heiningen... partijsecretaris van de SP en kenner van Nicaragua... waar hij in de jaren tachtig werkte als beleidsadviseur... van de Sandinistische regering. Goedenavond, meneer van Heiningen. Goedenavond. En hier in het studio in Hilversum, buitenlandredacteur bij de NOS... Kees Edenbaas, die in diezelfde jaren tachtig als... ...redacteur of correspondent bij de Icon en de Vara... ...ook in Nicaragua werkte. Ook, ook uh, welkom, Kees. Goedenavond. Meneer van Heidingen, wat, wat hield het in, beleidsadviseur voor uh, de Sandinisten te zijn? Ik zat in een uh, regio in het uh, centrum van het land. Uh, dat lijkt uh, het centrum, maar uh, dat was een tamelijk onherbergzaam gebied... Zo groot als uh, ja, uh, ongeveer de oppervlakte van half Nederland. Ja. Daar woonden een half miljoen mensen. En uh, ik ging daar met uh, een team uh, de regio rond naar dorpen en steden... om te kijken wat uh, de grootste problemen waren. En om afspraken te maken met mensen hoe we die uh, problemen op gingen lossen. En dat kwam er dan vaak op neer dat we uh, een kleine hoeveelheid geld ter beschikking hadden... En dat uh, de mensen ter plaatse uh, de arbeidskracht leverden. U liep niet die... in uh, uniformen met Kalashnikovs rond, of wel? Ik heb daar niet in uniform uh, rondgelopen. Maar het was daar wel zo gevaarlijk uh, dat ik daar uh, met uh, wapens ook heb om leren gaan. En uh, gelukkig niet heb hoeven te gebruiken. Kezé, dames, uh, u zat er in de tijd dat je, ja, ik zei het al, de fara, de icon, dat waren de jaren van de wat linkse geëngageerde journalistiek. Wat, wat deed u precies in Nicaragua? Nou ja, gewoon uh, de, de, de verslag doen van de Sandinistische revolutie. Er was altijd uh, een zekere sympathie voor die revolutie? Nou ja, kijk, het was een heel gepolariseerde uh, uh, periode in die tijd. En ja, als je. Uh, een van de, de eerste periodes dat je daar bent... als je dan na, naast een bus staat uh, die ontploft is waar kinderlijken naast liggen... en uh, je, hebt, uh, je merkt dat dat gebeurd is door de contra's... die gefinancierd worden door de Amerikanen... dan, ja, dan ligt die sympathie al snel bij de Sandinisten... en niet, uh, niet bij de regering Reagan... die probeerde om, uh, om die Sandinisten van de kaart te vegen. Heeft u Daniel Ortega, de president van het land... die morgen hoopt te worden herkozen... Uh, zelf wel eens ontmoet in die tijd, meneer Van Heiningen? Ik heb hem wel eens een hand gegeven en een babbeltje gemaakt, maar ik heb nooit gesprekken met hem gevoerd. Ik zat, zoals ik al zei, op een redelijk grote afstand van ja. de hoofdstad en uh, werkte daar met de lokale autoriteiten. En heeft u wel eens geïnterviewd, meneer Edenbaas? Ja, ik heb uh, nachtenlange gesprekken met hem mogen voeren. Maar dat was nadat hij net de verkiezingen had verloren. Dat was in 1990. Toen vroeg de toenmalige hoofdredacteur van Vrij Nederland... Die vroeg me om uh, een lang interview met hem te maken. Dat, dat ging heel geheimzinnig. Pas tegen middernacht kreeg ik te horen waar dat interview zou plaatsvinden. Um, ik moest naar een van de huizen van de Sandinisten. Daar zat ik te wachten, zo rond een uur of één s'nachts kwam er ineens een zwarte Jeep aanscheuren. En dan stapte Ortega uit met inderdaad zo'n Galasnikov met ingeklapte kolf in zijn hand. Die hing hij aan zijn stoel, uh, de voeten gingen op tafel. Een uh, flesje rum erbij en uh, zo hebben we uren zitten praten. En ja, hij was heel gedeprimeerd overigens in die periode. Logisch natuurlijk, net de verkiezingen verloren. Uh. En uh, ja, we hebben de hele periode van, van zijn eerste regering... Uh kunnen Doornemen. En eh, het was wel opvallend dat hij eh, toen ook al wel eh, toegaf dat er nogal wat basisfouten waren gemaakt door de Sandinisten, vooral ten opzichte van de Katholieke Kerk en ten opzichte van de Meskito-Indianen. Te hard geweest tegen de Katholieke Kerk? Veel te hard geweest tegen de Katholieke Kerk. Ze hadden een truc uitgehaald met de toenmalige bischop Obando y Bravo. Daar hadden ze een charmante adjudante van de Sandinisten op afgestuurd. En toen, die, eh, toen de bischop met dat was vals. die dame je heel val. Toen die met de dame... doe je toch niet met een bisschop? Ja, maar toen viel de geheime dienst binnen op het moment suprême. Toen hebben ze de bisschop in zijn blote gat de straat opgestuurd. Maar nu staat Daniel Ortega weer naast diezelfde bisschop. Hij is bekeerd tot het katholicisme. En hij is grote vrienden nu met Obando Bravo. Ja, want meneer van Heeningen, dat wordt wel van Ortega gezegd. Hij heeft Karl Marx ingeruild voor Jezus Christus, hè? Nou ja, ik denk dat het een kwestie is van in die tijd, in de jaren tachtig, buitengewoon gepolariseerde verhoudingen. Zowel binnenlands, binnen Nicaragua, als met de grote tegenstander, de Verenigde Staten. Het is een wonder dat dat tien jaar lang stand gehouden heeft. Maar een van de conclusies is natuurlijk dat als het erom gaat om een solide support voor je beleid te organiseren dan kun je beter maar niet uh, met de katholieke kerk uh, rollend uh, over de grond gaan. Nee, die schijnen vrij invloedrijk te zijn in <tie> latijns Amerika. Die zijn erg uh, invloedrijk. En uh, in die zin uh, is die toenadering of de bekering van Ortega... Uh, je kan daarvan zeggen, ik kan niet in zijn hoofd kijken... maar het komt op zijn minst uh, erg gunstig uit... als het gaat om uh, soli solide support voor zijn regering te organiseren. Wat is er nog uh, oorspronkelijk socialistisch aan Ortega? Kees hij een baas of weinig meer? Nee, ik geloof dat hij nu echt wel gedreven wordt door puur opportunisme en. Uh de, de, de hang naar de macht, eerlijk gezegd. Als je kijkt wat voor de draaien die hij allemaal gemaakt heeft, ja, dat is, dat, dat is ongelooflijk. Dat, dat valt echt niet meer te verdedigen. Ik bedoel, enige ideologische... die hij je mooie van... vrouwen meer op bisschoppen af, maar heeft hij nog meer draaien gemaakt? Ja, hij heeft, hij heeft zeker nog meer draaien gemaakt. Ik bedoel, hij heeft, hij heeft gemeene zaken gemaakt met echt de, de, de toenmalige tegenstanders van, die, van de Sandinisten, met rechtse oppositiepartijen, met echt uh, ja, corrupte boeven die vanuit uh, uh, Miami teruggekomen zijn dan die uh, en alles om, om maar aan de macht te blijven. heeft De grondwet heeft hij uh, eigenlijk min of meer aan de kant geschoven. Want feitelijk zou hij niet eens herkozen kunnen worden. Maar hij heeft het uh, hoge zo zover gekregen dat ze hem uh, in het gelijk hebben gesteld. Dus ja, ik... Uh, Zelf een ik, beetje ik, een dictator geworden. Ja, uh, ja, er wordt over hem gezegd... Uh, uh, Ortega is, uh, is de staat, is, is Nicaragua. Dat is een beetje de houding die hij op dit moment heeft. En dat, uh, dat wordt hem ook van alle kanten verweten. Hans van Heidingen. Ja, een hard oordeel dat uh, Kees Edenbaas Gewoon een doodordinaire opportunist die aan de macht verslingerd is. Mee eens? Nee, ik vind dat veel te ver gaan. Kijk, dat, uh, dat hij uh, in die zin uh, deelt en wilt om uh, zijn project uh, van uh, voldoende steun uh, te organiseren. En dat dat uh, gepaard gaat met deals waar je grote twijfels bij kunt hebben, dat zal best wel. Maar als ik zie dat, uh, dat hij de afgelopen jaren uh, hoe hij uh, onder de bevolking gewerkt heeft. En uh, gezorgd heeft voor uh, werk, uh, basisvoedsel, uh, gezondheidszorg en onderwijs. Dan uh, is het zeker niet zo dat uh, de enige drijfveer uh, de macht is. Het is wel degelijk een, uh, een uh, socialistisch uh, project. U kunt het en niet de... zien, meneer Van Heidingen... maar Kees Edenbaas zit hier heel hard nee te schudden. Nou, nee, dat mag. <laughs> nee, maar hij, vragen, waarom? Hij, hij, hij heeft wel gelijk met het, dat, hij, dat hij goede dingen heeft gedaan... en nog steeds doet. Daar koopt hij overigens ook stemmen mee voor de, voor de lokale bevolking. Maar wat, wat ook vreselijk is aan Ortega... is dat hij ook het, het hele land in een uh, internationaal isolement uh, heeft, uh, heeft. Nou ja, De laatste foto's van hem die zijn aan de zijde van, uh, van Gaddafi, bijvoorbeeld. Een andere vriend van hem is Ahmadinejad. Uh, Hugo Chavez van Venezuela. Wella. Nou, als je dit soort vrienden hebt, dan help je je land niet, uh, niet mee vooruit. En waarom en dat... kiest hij daarvoor? Nou ja, goed, dat zijn de enige uh, uh, linkse vrienden die nog, uh, die nog over zijn. Uh, in... Kijk, het probleem van, van Ortega is dat hij... Die... Maar Gaddafi uh, is niet echt meer over. Nee, nee, die is, <laughs> nee, die is, die is van de kaart inderdaad. Maar, maar goed, uh, uh, nogmaals heeft... Uh, door zijn houding heeft hij uh, Nicaragua ook in een isolement uh, geplaatst. En zo help je je, je je volk en je land niet vooruit. Nou, nu weer even een reactie van uh, Hans van Heidingen. Ja, Nicaragua is een van de armste landen van Latijns-Amerika... en heeft uh, de afgelopen vier jaar uh, 2 miljard dollar steun gekregen van Venezuela. Dat is uh, ongelooflijk belangrijk om de economie daar uh, op heel bazaal niveau draaiende te houden. Er is de afgelopen jaren een economische groei van 4% geweest... En uh, de traditionele support van de Sandinisten... die een derde van de bevolking uh, meestal achter zich hebben... is uitgegroeid tot 50% omdat mensen in hun dagelijks leven zien... dat er een regering zit die het voor hen opneemt. Ja, maar misschien ik, wel ik, uh, ik ook, oh, ook... Het geld van Chavez. Nee, maar goed, ik, bedoel, ik, ben, ik zeg ook niet dat dat een, een project is... wat uh, de toekomst heeft en dat er uh, briljante keuzes gemaakt worden. Maar vanuit een... Oogpunt dat een meerderheid van de bevolking daar uh, in feite van de week in de week leeft... en niet weet of ze volgende week te eten hebben... kun je maar beter een regering hebben die het uh, voor het volk opneemt... dan een uh, regering zoals we overal in, uh, in Midden-Amerika kennen... die uh, bij het minste of geringste uh, de politie en het leger op de eigen bevolking afstuurt... en daar uh, bloedbalen aanricht. En jullie hebben, en, al en, bij, ja, jullie hebben ja? al bij een groot deel van je leven in de jaren 80 toch... Uh, ja. Het gevolg aan Annieke raken waar Als u terugkijkt, meneer Van Heiningen, geen verloren jaren geweest. Um, nou kijk, de, zeg maar, de, de, de oorspronkelijke verwachtingen van zo'n revolutie dat uh, het paradijs op aarde gevestigd gaat worden, dat uh, is er zeker niet van gekomen. Maar als het gaat om de balans opmaken na enkele tientallen jaren eh, Nicaragua vergelijken met El Salvador en met eh, Honduras. Dan eh, durf ik eh, de stelling aan dat de bevolking van Nicaragua aanmerkelijk beter af is dan eh, de bevolking van de buurlanden. En dat, eh, dat dat voor een belangrijk deel te danken is aan eh, het beleid wat daar door de Sandinisten en gevoerd en is. En dan Ortega. Als u terugkijkt, meneer Edebaas, desillusies. Nou ja, een beetje wel. Natuurlijk wel teleurstelling in, in wat zo'n figuur als Ortega nu, nu nog steeds voor zijn land probeert te betekenen en juist, juist niet betekent. Uh, nee, ik heb absoluut geen spijt van die periode. Het was een heel belangrijk uh, uh, uh, experiment wat daar, wat daar heeft plaatsgevonden. Maar ja, zoals vaak met, met dit soort leiders, het is uh, het tijd voor hem om plaats te maken voor mensen die werkelijk in staat zijn om een, een goed burgerlijk bestuur in, in zo'n land te, te vestigen. En ook om te zorgen voor, uh, voor aansluiting bij de internationale gemeenschap... en ontwikkeling tot stand te brengen in het land. En uh, ja, dat, dat gebeurt niet zolang hij daar blijft zitten. Ik bedoel, in plaats van een zegen is hij een vloek geworden voor Nigeria, wat, wat mij betreft. Maar toch wordt hij waarschijnlijk morgen herkozen. Bedankt voor deze discussie, Kees Edenbaas en Hans van Heiningen. Oké, okay, graag gedaan. En cabaretier en programmamaker Tel Beckant, bekend als Lama en van het programma De Tiende van Tel. Is ook fan van James Bond. Ja, toch, Tel? Ik, uh, ik weet nog dat ik uh, toen ik een jaar of 13 was met een klas. Uh, het plan had opgevat om uh, iedere maand een James Bond-film te huren. Want we hadden de videorecorder en dat kostte zes gulden. Dus ieder drie gulden, één keer per maand. En uh, dan zouden ze allemaal gaan kijken. Dat had toch wel iets alsof je je rijbewijs ging halen. En toen jij die, uh, die films eenmaal begon te kijken, toen is het uh, virus toegeslagen. Maar vooral op de muziek. Dat uh, hakt er het, het, het diepste in. Waarom hakt de muziek er het diepste in? Omdat uh, die films toch een beetje natuurlijk over de jaren hun uh, glans verliezen. Dat, uh, dat, dat wordt gewoon door de, door de, ja, de uh, nieuwe ontwikkelingen ingehaald. Uh, sommige dingen die, die je nu ziet, uh, je kan gewoon niet geloven dat daar mensen toen uh, de handen voor, voor, voor de ogen sloegen in de bioscoop. Maar die muziek die lijkt steeds uh, rijper te worden en steeds, uh, steeds dieper te gaan. En die wordt steeds mooier. Welke acteur was je favoriete, James Bond? Sean Connery, ja. Is het waar dat er ook foto's van Connery bij je aan de muur hangen? Uh, op, mijn, op mijn kantoor heb ik alle, alle niet-officiële James Bond uh, posters... alle 22 uh, in de gang hangen. In, in mijn kantoor hangt een, uh, een Italiaans, prachtige Italiaanse uh, van Sean Connery. Nou, De muziek zal dus wel van John Barry zijn. Welke plaat heb je uitgekozen voor ons? Het is 1967 en Sean Connery maakt zijn laatste, James Bond. De wereld is een rapper roer. James Bond gaat naar Japan. Uh, bij een locatiebezoek komen bijna alle crewmembers om. Uh, de regisseur, uh, de, de producenten, omdat ze uh, um, een vliegtuig missen. Komen ze niet om, want dan vliegtuig daarna dat, uh, dat doodt alle inzittenden. Uh, het script wordt geschreven door Roald Dahl, een jonge Roald Dahl... Ja, het is een zinderende film. En dan is daar die, die volwassen, rijpe John Barry... die de titels maakt, You Only Live Twice... gebaseerd op een haiku van uh, Ian Fleming. Je sterft tweemaal, één keer bij, het, uh, bij je geboorte... en de tweede keer bij het aangezicht van de dood. Nancy Sinatra en You Only Live Twice. Voor u uitgekozen door cabaretier en programmamaker. Tel. Backhand. Komende week gaat hij in première, de film Margin Call, over de ondergang van een Amerikaanse zakenbank aan de vooravond van de kredietcrisis van 2008. Met een kas vol sterren, zoals Kevin Spacey, Jeremy Irons en ook Demi Moore. Ik ga erover praten met Teunis Brosens, Amerika-specialist bij de ING Bank, en met Kilian Bawo, ex-senior... Consultant, nee, hoe heet het? Dus manager. Personeelzaken. Bij, ja. bij ABN Amro. En ja. schrijver van het boek Bonus. Welkom allebei. Meneer uh, Broosens, allereerst leg me even uit wat een margin call is. Ja, een margin call is uh, als je op financiële markten als ik uh, geld wil lenen en uh, dan vraagt de tegenpartij daar meestal onderpand voor en dan kan ik bijvoorbeeld een pakket aandelen als onderpand aanbieden. Uh, maar als dat pakket aandelen dan in waarde daalt, dan is de persoon die mij dat geld geleend heeft die, uh, die wordt nerveus en die geeft me dan letterlijk een belletje van uh, goh, uh, kun je dat onderpand aanvullen? En dat belletje is dus letterlijk de margin call. De film eindigt uh, dramatisch, meneer Babu. Uh, de bank weet dat de ondergang nadert... en ja, probeert centraal klanten dan nog heel veel junkbonds in uh, de maag te splitsen. En het is een beetje onduidelijk of dat lukt of niet. L Lijkt dat op wat er bij de kredietcrisis in Amerika echt op Wall Street gebeurde, of niet? Nou, ik moet zeggen, de film heeft wel een heel aantal uh, realistische uh, elementen. Dit is ook een realistisch element. Ik denk dat ze uh, daarmee willen uitbeelden wat er bij uh, Goldman Sachs is gebeurd. Dat was een bank die zelf gespeculeerd had op een aantal zaken... die ze als rotzooi bestempelden intern. Hè. Dat werd ook op de tapes van uh, Goldman was dat ook te horen van dit is rotzooi. En ondertussen verkochten ze het wel aan hun klanten. En Dat is precies wat die film ook laat zien. En ook dat drama van we hebben een paar uur om, om de rotzooi te voorkomen. Nou, ze hebben het voor de film heel erg in, in één dag geconcentreerd... omdat het, de film daardoor overzichtelijk werd. Ik denk dat dat wat overdreven is. Een uh, heel aangrijpende scène is als een van de bazen... van de dan fictieve uh, bank, Sam Rogers, gespeeld door Kevin Spacey... Uh, na een grote ontslagronde op de afdeling risicobeheersen... personeel toespreekt. We gaan even luisteren. You're all still here for a reason. 80% of this floor was just sent home forever. We spent the last hour saying our goodbyes. They were good people, and they were good at their jobs. But you were better. Now they're gone. They're not to be thought of again. This is your opportunity. On every floor of this building and in every office from Hong Kong to London, same thing's happening. By the time we're done, three of every seven guys who were standing between you and your boss's job... Dat is jouw opportuniteit. Dus so keep your heads high. Get back to work. Let's hear it. Ja, applaus voor uh, Sam Rogers, of wel Kevin Spacey. Ja, als hij eigenlijk zegt van uh, ja, de helft van het tussenmanagement moet er helaas uit, wereldwijd. Maar ja, dat is ook een kans voor jullie. De, de een zijn dood is, de ander zijn brood. Uh, hoe realistisch is dat, Dennis Bosons? Nou... Uh, het, het, is, het is wel enigszins realistisch, uh, denk ik. Kijk, bij dit soort bedrijven, uh, Wall Street, en, en in Londen geldt dat ook wel... Uh, die bedrijven bestaan eigenlijk alleen uit hun werknemers. Hè. Die hebben verder geen, uh, geen kostenposten, geen, uh, geen, geen gebouwen, geen goederen. Uh, en als ze in nood komen, dan, ja, dan de enige manier voor hun... om in de kosten te snijden, is om personeel te ontslaan. En dat gaat op Wall Street ook uh, vrij makkelijk, hè, want zolang het goed gaat... Uh, krijgen handelaars dus veel geld. En als het slecht gaat, dan vliegen ze er gewoon simpelweg uit. En dat is inderdaad dan zoals in de film gebeurt. En veel geld is ook echt veel geld, op Dat is Dat kan heel veel <laughs> geld zijn, ja. ja zeker. Want ja, wat voor heen. miljoenen salarissen werden er in de film genoemd? In de, in de film ging het uiteindelijk over 2, 3 uh, uh, miljoen... wat de handelaren konden verdienen en de hoogste in de boom... Uh, uh, John Toelt, wat toch wel een mooie verwijzing is naar Dick Fult... wat de baas was van Lehman Brothers. Van Lehman Brothers. Uh, in de film ging die met, nou, ik geloof, 86 miljoen dollar ja. uh, geloof ik, ja, per dat jaar. Is, dat dat is nog op. weinig, want de echte Fult heeft uh, ongeveer een half miljard... dus 500 miljoen meegenomen. Dus in die zin is de film nog niet eens uh, zo heel erg uh, overdreven. Heeft u als human resource man, personeelsman bij ABN AMRO... meneer Babu ook, ook dit soort gesprekken moeten voeren... van op de tafel gaan zitten en uitleggen... de helft van jullie moet eruit? In Nederland niet, uh, in Londen en, en buiten Nederland wel. Ik bedoel, het hangt heel veel af van het ontslagrecht. Uh, maar met name in, in anglo-saxische landen, waar ik ook wel heb gewerkt... is dit normaal, dus dan krijg je gewoon een, een doosje mee... en dan mag je je spullen meenemen en uh, een half uur later sta je buiten. En dat, is ook, dat komt in de film ook voor, zo'n ja, ja, soort fruit, ervoor. groente en fruit ja, uh, ja, en ja, wegwezen. Ja, dat is, ja, is niet overdreven, dan gaat er gewoon iemand mee van de bewaking. Dus je krijgt te horen, je gaat weg, dit is je check. En dan kun je langs uh, uh, personeelszaken, dan mag je je check meenemen. En dan uh, hier heb je je doos en uh, neem de foto's van je vrouw en kinderen maar mee en dan kun je naar huis. Toegangspasje doet het niet meer vanaf nee, nu? Nee, nee, een film, de, de telefoon wordt ingetrokken, dat soort dingen. Ja, dat is realistisch. Ja. Ik heb nog even naar een fragment uit uh, de film... Uh, die Sam Rogers van de afdeling risicobeheer... Eh, lijkt een beetje in opstand te komen. Eh, wil het eigenlijk niet doen wat van hem eh, verwacht wordt. En eh, ja, voert dan een discussie met de hoogste baas... de algenoemde John Tult, gespeeld door Jeremy Irons. We luisteren weer even. So, what can I do for you? I want out. I'm done, I want out. It's been a very difficult I day for I need you everyone. to release my options. If they're worth anything after today, I want my bonus. I'm out. You'll get your bonus, your options, and keep your current base. But I need you to stay with me for the next 24 months, Okay? Oh, come on, Sam. Put a smile on your face. You did some good today. You said that yourself. You know, I'm starting to feel a little better about this whole thing. Yeah, this, Yeah. the narcotics uh Sam Rogers wil weg, zegt, geef me een bonus, geef me geld, ik houd nu meer op. John Tult overtuigt hem eigenlijk met... joh, wat we nu aan het doen zijn is echt niet slechter... dan wat we al die jaren gedaan hebben. En we hebben je nodig, blijf. En uiteindelijk, uiteindelijk blijft hij. Uh, meneer Wawo, die de, dat soort gewetensvroeging... zoals Sam Rogers dan toont in die film... zijn Ach. daar in het echt voorbeelden van bekend? Um, nou, met name de... de, de... Uh, in Amerika zijn er een aantal openbare verhoren geweest... waarin investmentbankers, dus echt bankiers... zoals je nu uh, in die film kunt zien, uh, moesten gaan vertellen... Van, heeft u nou enige vroeging over waar u mee bezig bent? en Met name het verkopen van rotzooi en, en, en dat soort dingen. Uh, en daar is toch wel heel weinig sprake van. Dus um, ik moet zeggen, dat is dan wel, wel enigszins uitvergroot. De, de, de echte vroeging, de, de vraag of ze nou uh, iets verkeerd hebben gedaan... die uh, is denk ik in het echt nog minder dan in de film. En zo'n Hollywoodfilm heeft dat gewoon nodig, hè? de contrasten... Tussen... Twee mannen, de goede en de slechte. Ja, een beetje wel. Maar wat ik heel aardig vind aan de film... is dat ze niet alleen maar de bankiers in een kwaad daglicht stellen... maar ook dat als een soort brug gebruiken om aan de kijker te vragen... van ja, is dit eigenlijk niet gewoon wat jullie ook willen? Dus dat ze, dat ze eigenlijk naar ons, het publiek, zeggen van ja... deze mensen nemen heel veel risico en enzovoorts... maar als het goed gaat, vinden jullie het eigenlijk ook maar wat mooi. En dat vond ik wel heel sterk aan de film. Eigenlijk is Wall Street, Dennis. wat dat betreft, hè, het, uh, het, wat Wall Street eigenlijk hier fout gedaan heeft. En, en de hypotheekproducten die ze hebben verkocht. En dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar mogelijk gemaakt. Omdat die Amerikanen hè, hun droom nastreefden en een, een mooi huis wilden en een mooie auto. Hè, en Wall Street maakte dat maar al te graag mogelijk. Uh, hè, maar dus eigenlijk is het ook, hè, en dat komt in de film af en toe ook langs. Hè, de, de hebzucht die toch in ons allen mensen schuilt. Hè, die, uh, waar Wall Street op inspeelt. Hè, maar dus ja, dat is ook een aanklacht tegen ons allen eigenlijk. Wat, wat is dat, meneer, waar we inderdaad de moraal... van iedereen van ons zou in zulke extreme omstandigheden... gewoon voor die bonus kiezen? Ja. Nou, het, het, misschien kunnen we het ook allemaal op onszelf betrekken. Als er een, um, die, die vraag die stel ik wel eens bij lezingen. Stel je nou eens voor dat iemand uw geld belegt... op het omvallen van Griekenland... En als hij dan goed gokt en uw huis is in één keer afbetaald, of u, u kunt in één keer met uw veertig op pensioen, zou u dan in een fonds uw geld steken, wat zo immoreel handelt. En, en wat zeggen mensen dan? Nou, de, de, als die mensen het voor zichzelf zouden doen, vinden ze het allemaal slecht. En als je ze dan zegt, ja, zou je, het, zou je het voor jezelf ook doen als je er heel rijk mee kan worden, Ja, dan zijn er toch wel een aantal die toegeven: ja, als, het, als ik er heel veel geld mee kan verdienen, ja, ben ik een dief van mijn portemonnee als ik het niet doe. En bedoel, die, die ondertoon heeft die film ook wel een beetje van ja, hoe goed bent u zelf eigenlijk? Dat vond ik van sterk. Meneer Brozens, uh, bijzonder zonde is uh, de eerste steen. Maar ik ben, ben eerder dit jaar in Florida op vakantie geweest. En dan zie je die straten waar huizen uh, dichtgetimmerd staan. Waar mensen die vroeger een huis met een zwembad hadden. Nu op een camper, op een parkeerplaats wonen. Waar ja. mensen de studie van hun kinderen niet... Die worden mm -hmm. toch heel boos op die bankiers? Ja, die worden heel erg boos. En daar hebben ze dat op zekere hoogte hebben ze daar ook zeker gelijk in. Want wat je eigenlijk ziet is dit, dit hele proces van het herverpakken van hypotheken. Wat, wat Wall Street dus gedaan heeft. Dat hebben ze eigenlijk 20, 25 jaar gedaan. Uh, en dat is in het begin ging het eigenlijk heel netjes. En maar dat proces is langzaamaan is dat ontaard. En, en dat is ook iets wat, wat hiervoor geldt. Het, het begint allemaal goed. En het hele proces van het herverpakken is op zich ook prima. Dat, dat, dat helpt echt de economie. Alleen het is helemaal ontaard en doorgeschoten. En ja, dat is er uiteindelijk uh, dus doorgeschoten, inderdaad, in mensen ja. die de hypotheken niet kunnen betalen. Ja. Uh, en uh, ja, nu dus op de blaren zitten. Leeuwen, ja. Ja, wat me opvalt is als je met investmentbankers praat... dus die mensen die dan al die moeilijke producten maken... die zeggen ook vaak, ja, het, het begon dat de, uh, in de gewone bankkantoren... mensen uh, hypotheek verkochten aan klanten die het eigenlijk gewoon niet konden betalen. Dus de fout ligt eigenlijk op het moment dat je, nou ja, net als bij de DSB... aan de verkeerde klanten je producten verkoopt. Ja, daar waren we ook allemaal bij. Hebben we er wat van geleerd? Heeft de bankwereld er wat van geleerd? Uh, heeft de mensheid, hebben wij er zelf wat van geleerd? Kan dat nog een keer voorkomen zoals het in March Call voorkomt of niet? Er zijn, Kijk, financiële crisis hebben we eigenlijk... als je de wereldwijd kijkt, hebben we iedere 10, 15 jaar hebben we een financiële crisis. En dit was wel een hele erg. Hè? Dit is er een, eentje van het kaliber van de jaren dertig. Uh, dus uh, de generatie bankiers en, en mensen die politici, beleidsmakers... die er nu zijn, die, die hebben echt wel wat geleerd. Maar uh, ik denk dat dit van alle tijden is. En juist ook omdat het onder, de onderliggende drijfveer uh, is, is de hebzucht... en is de wil van ons allen om uh, groter en meer te krijgen En uh, dat, er zijn altijd mensen op de wereld die uh, daar maar al te graag uh, dat te willen willen zijn. Is de hebzucht afgenomen sinds de kredietcrisis, nee, meneer Babel? Nee, ik ben het niet uh, met mijn buurman eens. Ik, ik denk dat er op dit moment veel te weinig geleerd is van de crisis. Dat we uh, nog steeds veel te veel risico nemen in de financiële sector. En het zou, uh, zou mijn liefding waard zijn als de politiek wat harder ingrijpt... en zegt uh, dit is wat we willen met deze sector. Margin Call heet de film. Ik dank jullie beiden dat jullie voor ons uh, zijn gaan kijken... en de film uh, met veel vakmanschap en insightkennis hebben gerecenseerd. Dennis Brozens van ING en Kilian Babu, schrijver van het boek Bonus. Het is 5 voor 12. En we gaan snel naar Amsterdam waar op dit moment de museumnacht volop bezig is en het is een drukte van belang want alle kaarten zijn uitverkocht en dat waren er 26.000. Tristan Mostert is curator geschiedenis van het Rijksmuseum. Zijn ze alle 26.000 al bij het Rijksmuseum langs geweest meneer Mostert? Niet alle 26.000, maar toch een uh, goed aantal. We denken ruim uh, 3000 man hier uh, vanavond. Hemel, waar staat u op dit moment? Ik sta nu net op de hoek bij de nachtwacht. Nog een klein beetje uit de herrie. Want uh, de laatste rondleidingen zijn hier nog, uh, nog gaande. Dus, uh... Is de nachtwacht eigenlijk mooi s'nachts? Hij is s'nachts. Ja, wat zal ik zeggen. Hij is nu vooral anders. Dat heeft niet zozeer met het tijdstip van de dag te maken. Maar hij is net opnieuw uitgelicht met de nieuwe ledverlichting. En dat is toch even wennen. Dat is een, uh, hij is heel anders dan hij eigenlijk uh, voorheen was. Je ziet veel meer van de van de achtergrond, dus dat heeft, ja, niet te te maken met hoe laat het nu is, maar het is gewoon een wat andere schilderij dan, het, uh, dan die voorheen was eigenlijk. En, en hoe reageren de bezoekers op uh, die nachtwacht nieuwe stijl? Uh, wat, uh, ja, wat wil ik zeggen? Ik, ik weet niet of uh, heel veel mensen die naar de museumnacht komen, die, die komen hier niet, niet dagelijks. Dus die, uh, ik heb niemand vanavond nog heel expliciet horen reageren op, uh, op dat die er nu zo... Anders uitziet. Maar we hebben het er zelf wel veel over. Laat ik er dat van zeggen. Het is een uh, enorm succes dit jaar. De Museumnacht. De voorzitter ja. van de Museumvereniging ja. heeft al gezegd dat het zou veel vaker per jaar moeten gebeuren. Is dat een goed idee? Ja, ik, ik kan er niet helemaal een uitspraak over doen of dat nou. gaat. Uh, of, of nou, schaam u, u niet hoor. Het mag best. Maak van uw hart geen ja. woordkuil. Nou, wat, wat zou ik zeggen? Ik denk dat wel dat het, je ziet gewoon een heel ander publiek op zo'n museumnacht. En dat is eigenlijk wel ontzettend leuk. Want iedereen vindt het ook uh, geweldig om hier, uh, hier nu te zijn. Dus als je met dat soort dingen. Ik weet niet of het, uh, hoe je dat dan zou moeten doen: vier museumnachten per jaar of op een andere manier. Als je, als je dat soort dingen vaker kunt doen en op die manier uh, een breed publiek kunt blijven aanspreken, zou ik dat natuurlijk geweldig vinden. En hoe dat dan verder ingevoerd moet worden, dat, uh, dat is aan de museumnacht zelf. En waarin verschilt het publiek? Ze zijn jonger. Ja, dat is het geval. En um, heel erg veel Amsterdammers. En een groot deel van ons publiek is normaal uit het, uh, uit het buitenland. Dus dat, uh, de, de mensen uit de eigen stad komen ze waren het eigen musea bekijken, om het zo maar te zeggen. Tot hoe laat uh, gaat het door? Het gaat nog heel even door en dan uh, gaan er geloof ik een uh, goed aantal mensen uh, feesten. In principe is het museum open tot twee uur. Oké, okay, bedankt. Jo. Veel uh, plezier vannacht Dankjewel. met al die jongeren die opeens ja, belangstelling dankjewel. hebben voor kunst. Tristan Mostert. <laughs> <laughs> Dit was met het oog op morgen op deze zaterdag. Goedendag, vrienden. Morgen zit hier John Jans van Galen. We zijn aan één plaat uit een James Bond-film nog niet toegekomen. Helaas, dat was de keus van Volkskrant-rescenten Floortje Smit. Maar ik kan u wel vertellen dat dat Golden Eye van Tina Turner was. Ik wens u een goed weekend. Goeiedag mensen, hier Kees met de minder fileberichten. Heeft u plannen voor het weekend? Nou, wij wel. Meubelboulevard. Schoonouders.